7 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een buitenschoolse opvang en een speelhal in grote broek vervolgen voor de dood van een jongetje van vier. Het jongetje overleed 2,5 jaar geleden na een val van een speeltoestel. Uit onderzoek blijkt dat het jongetje te jong was om op het toestel te mogen spelen en dat er te weinig toezicht was. Ook een kleuterleidster en twee medewerkers van de speelhal worden vervolgd. Ze worden verdacht van dood door schuld. De Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim ontmoeten elkaar volgende week op het Singaporese resort-eiland Sentosa. Dat heeft gastland Singapore bekendgemaakt. De ontmoeting op 12 juni is om 9 uur lokale tijd. De Singaporese regering verwacht zo'n 3000 journalisten bij de topontmoeting. Bij de provinciale statenverkiezingen volgend jaar kunnen geen 16- en 17-jarigen meedoen. Friesland en Zeeland wilden de leeftijd verlagen als proef om jongeren meer bij de politiek te betrekken. Maar minister Ollongren ziet dat niet zitten, omdat de grondwet dat niet toestaat en omdat er volgens haar geen aanwijzingen zijn dat er in de maatschappij een grote wens is om de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen. De AOW-leeftijd kan minder snel omlaag dan nu is afgesproken. Dat zeggen risicoanalisten bij verzekeraars. In 2013 besloot het kabinet dat de AOW-leeftijd in stappen omhoog gaat... naar uiteindelijk 67 jaar in 2021... Vorige week lekte een conceptrapport uit waarin werkgevers en werknemers met elkaar overeenkwamen dat de AOW leeftijd pas in 2025 naar 67 zou gaan. De verzekeraars zijn het daar dus grotendeels mee eens. Het weer dan nog: vanavond klaart het steeds verder op. Vannacht kan er een enkele mistbank ontstaan. De minima liggen rond de 12 graden. Morgen begint zonnig. In de middag ontstaan er wat stapelwolken. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS journaal.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 Yeah.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 You'll never van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl FM Zandvoort. En al ben feeling, heb ik een beetje, heb ik feeling beetje, heb ik een beetje, heb hurt, een beetje, heb ik een beetje, heb ik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 you're on your knees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 Remember, there's a lot of bad gear. Oh, baby, baby, it's a wide world. It's hard to get by, just to a smile. Girl. Oh, baby, baby, it's a wide world. I'll always remember you like a child do. I'm screaming to make it home. home mm -hmm. Me, point blank, close range, that beat. Mm -hmm. If you got a million, that's me. me. I was getting moonlight, baby. Havana, oh uh, na na. Crazy, and will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be? Wake up, wake up, wake up.